3 uur, Jobboot met het NOS-journaal. Van Harlingen zijn drie doden gevallen door een afgebroken scheepsmast. Die kwam bovenop de drie opvarenden van een schip terecht. Er zijn veel hulpdiensten op de plek aanwezig. Waardoor de mast is afgebroken, is niet duidelijk. Ook over de slachtoffers is nog niets bekend. De zelfmoordaanslag op een bruiloft in het zuiden van Turkije is gepleegd door een kind van tussen de 12 en 14 jaar. Dat heeft de Turkse president Erdogan gezegd op de nationale televisie. Bij de aanslag in de stad Gaziantep kwamen zeker 50 mensen om het leven. Volgens Erdogan raakten bijna 70 mensen gewond. Eerder was er nog sprake van bijna 100 gewonden. Erdogan zei dat de aanslag waarschijnlijk is gepleegd door de islamitische staat. De afsluitdijk is korte tijd afgesloten geweest vanwege een brandende touringcar. Die stond geparkeerd op de Parallelweg toen hij door onbekende oorzaak in brand vloog. Boven de snelweg waren grote zwarte rookwolken te zien. De brandweer had het vuur snel onder controle, van de bus is vrijwel niets meer over. Joeri van Gelder heeft zijn turnfinale ingehaald op Lowlands. In de grootste tent van het festival in Biddinghuizen mocht hij daar alsnog zijn ringenoefening doen in plaats van op de Olympische Spelen. Van Gelder werd weggestuurd uit Rio omdat hij buiten het Olympisch dorp was gaan stappen. Daarom nodigde de organisatie van Lolens hem uit voor duizenden fans alsnog te kunnen laten zien wat hij kan. En dan sport. Voetbal in de Eredivisie heeft FC Twente met 4-3 gewonnen van FC Groningen. De ploeg uit Twente heeft daarmee de eerste punten van dit seizoen binnengehaald. FC Groningen heeft als enige club uit de Eredivisie nog geen enkele punt vergaard. En dan het weer, flink bewolkt. Er vallen ook enkele buien met lokaal kans op onweer. Het is vandaag ongeveer 20 graden. Morgen opnieuw bewolkt en kans op buien. Temperatuur dan maximaal rond 22 graden. Vanaf dinsdag volop zomerweer. Lokaal kan het dan 28 graden worden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1. Amersfoort richting Amsterdam bij de werkzaamheden. Bij Muiden-Oost 4 kilometer. Vertraging valt nu al mee, zo'n 5 minuten. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Knoopend-Everdingen vijf kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En de andere kant op richting Den Bosch op de A2. Bij Utrecht 4 kilometer. En verderop naar het zuiden, bij Zaltbommel, 5 kilometer. De oorzaak daar is een aanrijding. De vertraging is opgelopen tot zo'n drie kwartier. En er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeerzucht. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd optician en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Ja, dat doet me meteen weer even denken aan het uh, Timmerdorp, hè? Een hele, uh, hele stad werd gebouwd uh, op het uh, parkeerterrein de Zuid. Wie built this city, hoor, dat is heel uh, van Starship. Het is even na drie uur, welkom terug bij Zandvoort op zondag... uur twee met daarin de volgende onderwerpen. Ja, terwijl uh, op het circuitpark Zandvoort de, uh, de Masters of Formula 3... om drie uur gestart is, ben wij om twintig uh, over drie weer gaan schakelen... met Willem voor een live verslag voor deze race... die, die tot uh, vier uur zal duren...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 Verder natuurlijk ook nog Zandvoort nieuws in het kort. We volgen voor u de Eredivisie Voetbal. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte Zandvoortse lokale omroep. ZFM. Wat zeg je dat weer mooi, Albertje? Mooi, hè? Ja, en weet je wat ik nou leuk vind? Vanmorgen kwam ik Willem van deze tegen. Ja. Hij zegt, mijn zonnebril laat ik vandaag thuis... want die heb ik toch niet nodig. Nou. En het was nog in die megabuin van <laughs> vanmorgen. Maar ja, die zonnebril ligt nu thuis in Willem op het circuit... en die heeft hem wel degelijk toch nodig... Worms, zo meteen, zo rond 10 voor half uur Voor de Masters of Formula 3. Eerst onder meer Flex, hier is Fifth Harmony. Flex, time to impress. Come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 ww.Zfmzantwoord.nl ZFM En via onze website blijf je op de hoogte van de laatste Zandvoortse nieuwtjes. En kan je natuurlijk luisteren naar je eigen radiogeluid. ZFM. Where did it the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, Sushi in Tokyo. I wanna be where you are, drive in a classic car. Cuba is not so far. I can bring my guitar.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 Said her name was Delilah, Woo! and I'm like, you should come out with. Yeah.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 Me, baby. I right. just wanna be close to you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 Een race over 25 ronden en we zijn ongeveer half 1. Ik denk dat we net uh, zo dadelijk ro ronde 13 ingegaan. En we hebben aan de leiding hebben we Joel Eriksson uit Zweden. Die vertrok ook van pole position, goede start en uh, ja, weg was hij. Hij heeft een, uh, oorsprong van, uh, nou, een kleine oorsprong die toch beetje bij beetje iets minder wordt van... Uh, een seconde, of 1-3 tiende seconde, of, uh, Tim Niko Kari, uh, die toch nog wel uh, aanstand maakt om dichterbij te komen op die uh, Joe Eriksson. Derde vinden we terug uh, Sergio Zeta Camara, dat is een uh, al jaar die met een mooie actie uh, in de G-Wachtbocht Kevin uh, Meillet uh, de Engelsman van Van Amersfoort uh, Racing, uh, wist te beschoten. Kellum Eilert daarmee teruggevallen vanaf zijn startplaats 2 na het plaats 4. Uh, niet echt goed in. Uh... En ook niet hetgeen wat we verwacht hadden uh, van deze uh, jonge Engelsman. Maar goed, uh, het gaat zoals het staat. Uh, met nog uh, een kleine 12 ronde te gaan. Uh, Joel Eriksson aan de aanleiding. En uh, gaat hij de nieuwe master op volmoeder 3 worden hier in Zalvoort.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 Nou ja, Formule 3, het zijn downforce auto's. Oh, dus, eh, en daar is inhalen is altijd heel moeilijk. Eh, weer bijkomen, dat is één. Dan kom je heel dicht op je voorganger. En dan kom je, zoals in autosport eh, termen genoemd wordt, in de vuile lucht. Dan wordt je auto wat onstabiel. En dan wordt het toch lastig om eh, daar nog voorbij te komen. En daarnaast heb je natuurlijk de ideale lijn op het circuit. Ja, datgene die voor je ligt. Ik ga het niet van die ideale lijn af. Eh,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 Oh, Oké, okay. tot straat. Dat was Willem van race vanaf het circuit Park Zandvoort... tijdens de Masters of Formula 3. Die op dit moment uh, gaande zijn. De race duurt nog tot aan 4 uh, uur vanmiddag. En zie hem houdt hem voor je in de gaten. Hier is Billy Joel.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 Let the sound of the birds, where the sound of the drums go Over, over half vier geworden. Tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, eh, Albert-Jan? Weer nou, een hele hoop zeker, hè? Nou ja, allereerst vandaag nog een, een, een drietal grootste evenementen... waaronder natuurlijk de ADAC-GD Masters op het circuitpark Zandvoort... de Zandvoortse Surf and Sail Masters bij de watersportvereniging Zandvoort... en natuurlijk de Zomermarkt in het centrum van Zandvoort... maken wij een bruggetje naar 26 augustus... want dan is het tijd voor de historische BMW Race Sport...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 Oh. Oh. living on a dream ain't easy but the closer, they knit, closer to the knit the tighter the fit knitted. and the chill stay away uh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 Tijd niet meer gedraaid op de radio. Vandaar een keer goed gemaakt op deze zondagmiddag bij CFM. Je hoort de Paul Young en de love of the common people. Nou, de Masters of Formula 3 is bijna ten einde. Straks uh, gaan we weer naar het circuit uh, schakelen. Nou, Willem van deze en horen uh, wie de Masters uh, dit jaar gewonnen heeft op het circuitpark park Maar eerst het uh, voetbalweer.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 ...was de nieuwe single van Dua Lipa. De opvolg van Bidewan die het harder than hell. Nou, we schakelen weer snel over naar het circuitpark Zandvoort, ...want we willen natuurlijk weten wie de Masters of Formula 3 gewonnen heeft. ZFM, Race Radio, Pit Report. Ja, en dat geldt, want wij hadden Willem van deze op het circuit voor ons aanwezig... ...die de wedstrijd in de gaten heeft gehouden. Hoe is de wedstrijd verlopen, Willem? Nogmaals, goedemiddag.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 Marzus op Formule 3 en of voor hem ook in uh, Formule 1 gaan zien. Ja, dat is altijd afwachten uh, natuurlijk. Uh, als we even kijken naar het huidige Formule 1 uh, startveld, dan zien we daar nog uh, vier uh, voormalige uh, Mars-winnaars in terug. En dat zijn uh, Max Verstappen, uh, Lewis Hamilton, uh, Nico Hülkenberg en. Uh, Valtteri uh, Portas, die hebben ooit ook uh, deze Masters gewonnen en rijden nu uh, in de Formule in. Dus uh, wie weet uh, zit dat voor uh, Joel Eriksen ook in het schieten.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 Ik weet niet of dat. Thema uh, interessant is uh, dat we daar ook nog verslag uh, van gaan doen. Maar uh, hoe was de publieke belangstelling over de afgelopen drie dagen uh, gemiddeld? Nou ja, het is uh, vandaag uh, reuze meegevallen. Gisteren was het misschien nog wel drukker uh, als vandaag. Had uh, uh, waarschijnlijk ook te maken met het weer uh, vanmorgen. Die uh, fikse regenbuien, maar.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 En dat gaat ook weer een mooie worden. Gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen omroep. Zie met nu Rose Forge. Oh, Zingen we uit 1988 alweer. Dat was de single van hoor. De, de Catley Toy, op de zondag uh, bij CFM. Nogmaals, goedemiddag En uh, ja, juist de Formule 3, die zit erop. En uh, nog één race te gaan en is het hele weekend weer voorbij... daar op het Park Zandvoort.